Middernacht, vrijdag 1 april, Ewa de Jong met het NOS-journaal. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname... aan handhaving van het vliegverbod boven Libië. Maar een ruime Kamermeerderheid is het wel met de missie eens. Van PVV, SP en Partij voor de Dieren was al langer duidelijk... dat ze niet achter de Nederlandse deelname staan. Maar daar voegde zich vanavond ook GroenLinks bij. De fractie zegt dat er verschillende NAVO-partners... er verschillende visies op nalijken te houden... en dat er veel onzekerheid is over wat er precies onder de operatie valt. Door op dit moment in te stemmen... draagt Nederland medeverantwoordelijkheid voor alle militairen militaire operaties van alle NAVO-lidstaten in Libië. Dat zei GroenLinks-Kamerlid Al Fasset. Hij wees onder meer op de uitspraken van de Amerikaanse minister Clinton... over het leveren van wapens aan de opstandelingen. Minister Rosenthal herhaalde dat de VN-resolutie... geen ruimte biedt voor zulke leveranties. Nu de Kamer met de missie heeft ingestemd... doet Nederland in NAVO-verband mee met dezelfde manschappen en materieel... die al worden ingezet om het wapenembargo te handhaven. GroenLinks ging vorige week wel akkoord met Nederlandse deelname... aan handhaving van het wapenembargo, maar trok ook die steun vanavond in. De dagen van zittend president Bakbo van Ivoorkust lijken geteld. Milities van de gekozen president Ouattara staan in de buitenwijken van Abidjan. Franse troepen patrouilleren in het zuiden van de miljoenenstad... en VN-troepen hebben het vliegveld in handen. Ouattara is de internationaal erkende president van Ivoorkust. VN-chef Ban Ki-moon heeft Bakbo opgeroepen onmiddellijk te vertrekken.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 Goedenacht en hartelijk welkom. Luistert u wel eens naar de stad? Nee, ik bedoel niet of u vindt dat het in de stad wel eens een, een herrie kan zijn. Dat begrijp ik wel, dat is natuurlijk ook gewoon... Nee, ik bedoel de geluiden van de stad, de klank van een stad, de muziek ervan. Dit is natuurlijk echt een radiovraag. Ik heb jarenlang steden doorkruist, met mijn oren open. Dan was ik op weg naar, naar een plek om een reportage te doen... en dan dacht ik steeds, hoe klinkt het hier... En heel lang probeer je dan de geluiden buiten te sluiten. Want het is irritant als je een interview moet doen. En het is heel lastig als je gaat monteren later. Dus je zoekt naar stille plekken en dat is knap lastig. Want er komt altijd wel iets, je, je, je geluidsdecor binnenzeilen. En op een gegeven moment dacht ik, dit is eigenlijk gewoon mooi. Ik heb me overgegeven. Ging ik al die geluiden juist omhelzen. Als een vorm van leven, de symfonie van de stad. En dan ontdek je hoeveel muziek er eigenlijk in zit. Tegenwoordig zit ik, zoals nu ook weer, in de studio... Lekker behagelijk bij de open haard. Uh, soms, heel soms, verlang ik wel eens terug in die tijd. En dus kan ik vannacht mijn hart ophalen. Want de gast is iemand die muziek maakt in de stad. Met de stad. Hij voegt zijn melodieën toe aan de geluiden van de straat. Hij zit hoog in de toren en speelt op sokken. Dat zag ik op het filmpje op onze website. Mijn held op sokken. Alleen onze voicemail moet het doen zonder muziek. Er is... Een nieuw bericht. Lex met Helco, jouw gast, Joost van uh, Balkom, die stamt uit een heus bijaardiersgeslacht, want zijn vader en zijn opa, die waren ook al bijaardier in het bos. En vandaar dat ik nou wel eens zou willen weten wat zijn favoriete jeugdherinnering is aan de bijaard van de Sint-Jan. Maak er een uh, mooi gesprek van samen. Voor iedereen die lang genoeg is blijven luisteren om te hmm. weten wie nu onze gast is en nu per se moet gaan slapen... morgenochtend vindt u het hele gesprek op onze website... kazeluna.ncrv.nl. En voor wie echt niet langer kan wachten... is hier het antwoord van Joost van Balkom. Ja, nou, de mooiste herinnering heb ik al op hele jonge leeftijd. Want uh, ik zat op een jonge school dicht bij de Sint-Jan. En mijn vader speelde dus altijd uh, tijdens de grote markt in Den bos op woensdagochtend... En uh, na school... Speelde hij al heel lang? Hoe lang speelde hij al? Gewoon de hele uh, ochtend? Ja, gewoon, nou, gewoon uh, eerst zat oh, oh. stadhuisbert een uur... en daarna Sint-Jan zeg maar okay. een uur. En dan rende ik van school naar de Sint-Jan toe... om met hem mee naar boven te kunnen. En uh, ik zal nooit vergeten dat hij op een gegeven moment... Gnoncien van Satie speelde. Op de... En terwijl ik dus rondwaalde over het dak van de kerk... van de sint kathedraal. En dat is voor mij een hele onvergetelijke herinnering. Want uh, ja, Gnoncien is een heel verstild stuk... En ik dwaalde dus de, uh, over dus, uh, dus, uh, het dak van de Sint-Chan... tussen al die grote statige beelden die daarboven uh, staan. Wat staan daar voor beelden? Ja, heilige beelden. Beelden van uh, de, licht, de luchtboogbeeldjes, zeg maar. Dat zijn beeldjes die dus op de luchtboog zitten. En dat, uh, dat, dat paste zo goed in het beeld van Gnosien van Satie... dat ik uh, ja, eigenlijk ook helemaal verkocht was van de ja, bijaard. Zeg maar maar dan, ja. dan zit je dus ver boven, boven het aardse. Ja, dat klopt. Ja. Dan zit je zeg maar op... Uh, ja, zo'n 30, 40 meter hoogte. Ja. Maar ik bedoel ook door de sfeer van die muziek. Dus ja, het absoluut oproept. zeker. Een beetje dromerige, ja, ja, hele eenvoudige ja, klopt, kleine ja. nootjes. Ja, ja, klopt. En dan vooral op een bijaard, weet je, dat is toch al een uh, heel abstract instrument eigenlijk. Wat Want ja, ja kijk, zo'n bijaard bestaat natuurlijk uit allemaal uh, verschillende klokken. Uh, in het geval van de sint shop uh, zijn die ook nog eens keer allemaal van een andere makelij, zeg maar. Dus het is eigenlijk een soort... soort, soort uh, ja, het, het is een samenstelt zootje, een het? uitdragerijtje. Is ja, het daar inderdaad, zo kun je het wel zeggen. Ja, ja. Zo, ja inderdaad, van honderden jaren uh, oud. Een verzameling. Ja, een Malpietje. soort verzameling, ja. ja. Kijk, en daar kun je dus muziek op maken. Ja. En, uh, ja, en als je dan gewoon een uh, bestaand stuk hoort, wat uh, uh, gewoon gespeeld op zo'n bijaard... zeg maar, toch een heel andere atmosfeer geeft als gewoon als je ze op piano zou spelen. Ja. Dat is heel apart. Ja, begrijp ik. Um, of zei Helco al uh, dat jouw grootvader was ook bij haar dier al. Dus het ja, gaat van klopt. vader op zoon op zoon. Ja. Um, je hebt je vader horen spelen. Heb je je grootvader ook horen spelen? Nee, mijn grootvader heb ik verder niet gekend. Dus die was overleden toen ik okay. werd geboren. Dus jij ja. bent geboren in 1959? Ja, klopt. Maar dit is je grootvader. Ja. Die hier speelt. up the back. 1952, verrassend goed klinkt dat trouwens. Zonnelied, lied. van Renes. Klinkt dit een beetje? Zeg je? Klinkt dit een beetje? Kleinzoon zoon Joost. Ja, zeker. Klinkt het goed of vindt het eigenlijk toch. Ja, het is gewoon wel heel gedateerd, zeg maar. Kijk, hoe kan dit nou gedateerd zijn? Dat dat vind vandaag de dag net zo. Ja, dat is zo nog? Ja, dat is misschien wel zo. Kijk, de generatie van mijn grootvader had een soort missie, zeg maar. En dat hoor ik eigenlijk zijn spel een beetje door, zeg maar. Wat voor missie? Ja, uh, uh, uh, uh, uh, heel serieus, zeg maar. Ja. Weet je, kunst maken is gewoon een serieuze aangelegenheid. Maar ook al bij je dus dier, uh, Het moet statig zijn. Uh, ja, met een bepaald soort ernst, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat, uh, die ernst, die uh, zie ik bij Gewoon uh, huidige bij haar is gewoon... En ook huidige muzici gewoon veel minder, zeg maar... Mm. Ben... Dus je bent een beetje een, een lolbroek daarboven. In ja, ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Ja? Ja, ik heb uh, een <laughs> paar, paar jaar geleden toen... Uh, uh, had ik uh, op een gegeven moment een uh, paar verzoeknummers... met uh, Elvis Presley uh, oh. uh, m, m, m, m liedjes, zeg maar... En uh, ja, meteen stond er in het Bravens Dagblad... Uh, seks en rock Roll op de Sint-Jan. <laughs> <laughs> nou, dat is in de tijd van mijn grootvader... zou dat ondenkbaar zijn geweest. <laughs> maar jij was wel blij. Dat zeg ik, ja, absoluut. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. ja, dat vind ik wel goed. Heb je wel, uh, voel je dat toch, toch ook als iets van wat je doorgeeft? Familie, traditie? Ja, het, het is niet, ik, vind, ik voel het niet echt als een familietraditie. Nee. Uh, want uh, ik geef het ook niet door aan mijn kinderen of zo. Die zijn met heel andere dingen bezig. Uh, Met maar... Elvis Presley, stel ja, Elvis me zo ja, voor. ja, precies, ja, dat zal de invloed inderdaad. <laughs> Sex ja. en drugs ja. en ja. Ja. Ja. Maar dan nee, beneden aan uh, de zin van Sint-Jan. Nee, het is, dus, ik zie het niet als een soort familietraditie... maar ja. ik zie het wel als een traditie van... Uh, ja, uh, je geeft gewoon een soort stokje door, zeg maar, een cultureel stokje. Maar dat zie ik niet alleen in het, zeg maar, het bij het dierschap... maar zie ik ook in mijn hele andere werk, zeg maar. Gewoon uh, het componeren, het arrangeren, het lesgeven... Daarin uh, geef je eigen stuk cultureel erfgoed gewoon door aan de volgende generatie. En ja, dat is jouw missie dan? Ja, dat is, dat is mijn missie inderdaad. Kijk, en, uh, net, zo, net zo ernstig natuurlijk. Inderdaad. Ja, eigenlijk wel, dat klopt ja. Alleen het is meer in de uitvoeringspraktijk is het gewoon wat diverser, zeg maar. Ja. Uh, mijn, uh, de, de generatie van mijn grootvader die speelde eigenlijk een bepaald soort stramien. Het was voor mijn grootvaders ondenkbaar dat hij jazz zou spelen. Ja. Een van zijn uh, zoons die, uh, die, uh, die speelde in de, in de Amerikaanse big band. Uh, toen dus de geallieerden de, de, de, de, het zuiden van het land uh, bevrijden... solliciteerde hij bij de Amerikanen en hij mocht meteen een big band meespelen. Nou, dat was voor mijn grootvader een gruwel schijnbaar. Dus het was strikt gescheiden, zeg maar. Je speelde ja. klassiek en dan een bepaald soort ernst. En lichte muziek is ondenkbaar. Ja. Wat dat betreft is het natuurlijk wel iets verbeterd. Ja, het door is het gewoon... opheffen van die grenzen, die strikte klopt. grenzen, ja, ja, en dat je er alleen maar als winschrift Ja, absoluut zeker. Ja. Um, Joost van Balken, als jongen dus daar boven het aardse leven van de bos zweven, gesteund door de grancien van Satie door je vader, en dan gelukkig zijn, maak je dat eigenlijk niet ongeschikt voor dat alledaagse leven? Uh, nou, ik sta wel met beide benen op de grond, uh, wat dat betreft. Ik, ben twijfel, uh, ja. <laughs> ja. ik zie jou ja. toch eerder zweven boven die wolken daar. Het liefst, ja. nee, het liefst dan. Ja, nee, ik, liefst, ik snap dat je hier ja. toch? Dat, dat, dat, dat is dan toch een heel speciaal geluk. Ja. Ja, dat is... Heb je dat nog steeds als bij Ja, oh zeker, absoluut. Ja. Ja, uh, maar eigenlijk binnen mijn hele beroep, zeg maar, dus weet je, je bent gewoon met, uh, ja, op een brede manier met cultuur bezig. En dat stemt je sowieso gelukkig, zeg maar. Weet je, je bent bevoorrecht eigenlijk, weet je. je hebt een bepaald soort techniek. Je kunt je daar helemaal in verliezen, je kunt je eigen ideeën erin kwijt. Uh, het geeft ook een soort vrijheid, zeg maar, van de wereld is maakbaar. En dat is, uh, ja. Scheppen. Ja, scheppen. Ja, creëren. Precies. Absoluut. Ja, ja. Goed, dat is het ja. nog meer, kennelijk dan, ontstijgen aan, uh, aan de aarde. Ja, misschien is scheppen ook wel een vorm van lichtvoetigheid... waarmee je dus ontstijgt aan de zwaartekracht. Ja, oh, absoluut, zeker. In, in die ja. vorm van creëren. Ja. Goed. Joost van Balkum, dus al sinds 1988 bejaardier van de Sint-Jan in Den Bosch. Uh, toen was je 29. Er zijn nog 150 bejaardiers in Nederland. Dat vind ik trouwens nog opvallend veel. Ja. De Sint-Jan heeft 20 jaar in de Stijgers gestaan. En morgen wordt hij uitgepakt. Althans, morgen wordt dat gevierd, dat hij ja, is klopt. uitgepakt. Uh, nou, over je familie hebben we het gehad. Je bent in dienst van de gemeente trouwens, ja. in de toren. Als ambtenaar, dus niet uh, voor de kerk. Werkzaam, componeert ook voor het instrument, speelt ook clarinet, saxofoon, geeft les. En je had het liefst in de 19e eeuw geleefd, maar je bent nou eenmaal geboren in 1959. Ja, dat is gewoon een gegeven. Ja. <laughs> Daar kan je weer niet ontsnappen. Nee, dat klopt. Zelfs ja. niet met muziek. Ja. Heeft elke bijhaard, elke stad zijn eigen geluid? Uh, ja, zeker. De bijhaard is dus dat klokkenspel. Hè? Dat is het, ja, de, de naam voor het klokken. dat ja, is een Nederlandse tot... benaming eigenlijk, dus voor het, uh, ja, voor het klokkenspel, zeg maar. Het wordt ook wel carillon genoemd, maar het is meer de Franse of de Engelse naam. Okay. Uh, ja, gewoon kijk, het, het, het is natuurlijk zo, uh, geen enkele berg is hetzelfde. Daar begint het natuurlijk mee. Kijk, weet je, het is een heel kostbaar instrument. Dus het is ook eigenlijk uh, ontstaan in de Gouden Eeuw, toen eigenlijk Nederland voor het eerst echt heel rijk werd. En de steden uh, gewoon met hun rijkdom wilden pronken. Maar je kunt je voorstellen, een stad is Amsterdam heel belangrijk in de Gouden Eeuw. Had dus uh, heel veel geld over om heel veel bijaarden, grote bijaarden, te kopen voor die tijd. Dus het klankspectrum in Amsterdam, weet je, daar heb je de Westertoren, heb je de Munttoren. Weet je, dat is gewoon ja, heel anders dan als in, als in Den Bosch, zeg maar. Hm. Den Bosch was in de Gouden Eeuw, deed wat minder mee, zeg maar. Dus die bijaarden zijn wat, wat van, van minder grote omvang. Dus je moet het, dat, als, uh, het als visitekaartje van de stad beschouwen? Ja, vooral in de Gouden Eeuw, zeg maar. Herken je alle steden? Eh, uh, gewoon qua klokken. Nou, dat durf ik niet op te nee? wennen. Uh, ja, dat is maar nee. goed ook, want we gaan je er ja. natuurlijk wel in voorleggen. Oh nee, Gelukkig dat geef geef ik al. Ja, Geen ja. grootspraak. En er zijn er ongeveer tien. Uh. We gaan alle steden in Nederland langs. Uh. Uh. Waar, waar, waar komt dit nee. bij, hart? Waar staat dit? Als mag je drukken. Ja, ja, ja. ja. Zo, het is even nou. een van de grote steden in Nederland. ja. Nou, het zou Utrecht kunnen zijn. Mm. Ja. Ah, het ja. is goed! Ja. ja. dat vind ik wel knap. Waar ja. hoor je dat dan? Nou, ik hoor het aan de, de zweving in de klokken, zeg maar. Ze uh, zijn niet helemaal goed afgesteld. Ja, nou, het is een oude stemming, zeg maar. Ja. Dus ik dacht meteen van, het moet dus een oude bijaard zijn. Ja. En dan vallen er natuurlijk een steden af. Uh, en Utrecht heeft dus, een, uh, de Kom. dom heeft nog een hele oude bijaard. Jeetje. En zijn zwaardere klokken. Dus, uh... Maar alle bijaards zijn toch oud? Ik bedoel, je zegt net, nee, no, het, het komt dan uit de, uit de Gouden Eeuw. Ja, kijk, in de Gouden Eeuw is eigenlijk uh, de bijaardcultuur uh, op zijn hoogtepunt gekomen. Maar dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment Napoleontische oorlogen met name. Zitten we vroeger in de eerste helft, 19e eeuw. Ja, klopt. Uh, en uh, kijk, uh, we, we kennen nu nog de, de grote klokkenroof van de Duitsers... Hè? klokken werden gebruikt om uh, kanonnen van te gieten, bij wijze van spreken. En dat was vroeger eigenlijk gewoon gangbaar. Dus ook uh, hmm. veldweer als Napoleon, die wisten gewoon van... Nou, als je stad bezet, dan mag je gewoon de klokkenbrons gewoon opeisen. Dat is gewoon hoorde bij het oorlogsrecht, ja. zeg maar. Dat is ja. weer een heel ander soort visitekaartje. Ja, nee, dus het is massaal gebeurd, ook ja, in ja, Nederland? Ja, klopt. Het is heel Vlaanderen is leeggehaald. Ja. Uh, Noord-Frankrijk, heel de, heel de streek waar, dus de, bijaard, waar de bijaardcultuur zeg maar, uh, uh, uh, heel actief was... Dat is dus gewoon eigenlijk in die tijd gewoon helemaal ja, laten we zeggen, kaal geplukt. Dus er zijn eigenlijk van dus de Gouden Eeuw en ook de eeuw daarna... Dus bijvoorbeeld de 18e eeuw, is er gewoon heel, helemaal niet zoveel over. Ja. En die bijuitcultuur is op een gegeven moment ook helemaal ingestort. Want het is natuurlijk toch een, uh, ja, het is een duur artikel. Dus uh, ja, 19e eeuw was Nederland niet echt heel rijk. Dus ook in de 19e eeuw ja, weet je, wordt er heel weinig echt mooi bijgegoten. En pas eigenlijk uh, zeg maar, aan het eind van de 19e eeuw... en met name door het uh, opkomende nationalisme in België... dus uh, Vlaanderen met name... Uh, gaat men eigenlijk de klokkencultuur weer herontdekken. Ja, want ja. de klokkencultuur is echt een cultuur van de lage landen... Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Het is echt cultureel erfgoed voor ons. Ja, klopt, het is echt, het is echt Nederlandse... uniek voor, voor je hebt het niet in Canada of weet ik veel waar. Ja, tegenwoordig vind... wel, maar ja. vooral dus zeg maar heel vroeger uh, was oh, ja. het echt zeg maar typisch uh, iets van dus de Lage Landen zeg maar. Goed, dan heb ik er ja. nog, nog nog eentje dan? Oh, Oké. Okay. Kijk, ik ga het je niet echt moeilijk maken, ja. maar ik bedoel dat is dit ja. flauw. maar die eerste was wel meteen... nog één voorbeeld ja. van een uh, de ziel, zeg maar, de ziel van een stad. klinkt dan zo. Het... Andere stad. Ja. Ja, dat is dan Bob, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. heel goed. Nee, ja. echt, dat is mijn chapeau. Want ja, uh, ja je hebt, nogmaals, je hebt er dus wel over 150 nog staan. In Nederland. Ja, dat klopt, ja. ja. Nou, ik moet zeggen, soms Wat... dan uh, bel ik wel eens uh, gewoon met vrienden... en dan uh, hoor ik zoiets op de achtergrond en dan zeg ik meteen van... hé, uh, hey, is dat niet uh, de mentor hmm. of zo? Ja. En, uh, en grappig is dat, ja. dat als het journaal beelden moet laten zien van de stad... dan laten ze bijna altijd ook... Ja, Ook klopt. het carillon, heel of tenminste. De, ja, heel goed. Ja, ja. De bijaard nog horen. Dat is ja. dus kennelijk heel modern, maar wel een, een modern middel om, om meteen ergens thuis te zijn of ja, in de stad te zijn. Tot. Als je, de, als je een, uh, uh, de bijaard hoort bij het klankspectrum van een Nederlandse of ja. Vlaamse stad, zeg maar. En dat is inderdaad heel frappant. Je hoeft mijn interview te horen en je hoort ergens alweer getingel op een, ja. op een carillon. Dus zeg maar. het werkt dus nog steeds. Inderdaad, als je, hè, als, je, als, je als stad. Maar dan met, voor zo'n modern medium, de visitekaartje af te geven. Of iets van het, het wezen ervan wil laten horen. Dan moet je dat gebruiken. Ja, hoe zou, jij dat, hoe zou jij, jij dat, het bijaard, dat jij nou zo goed kent. Um, al, al, al, het is 30 jaar, geloof ik. Nee, mm -hmm. iets, al niet zo lang. Um, van de Sint-Jan. Die dus weer bevrijd is van zijn stijgers. Ja, ja. Want die is schoongemaakt, gerestaureerd. Um, hoe zou jij dat... Dat instrument beschrijven ja, als een zootje, zei je net al. Ja, het is inderdaad toch wel een zootje. Kijk, de zwaarste klok die er hangt, uh, hangt al 350 jaar in de toren. En dat is eigenlijk een beetje de basis waarop de bijaard gestoeld is. Ja. Maar er hangen dan ook uh, dus klokken uit de, uit, de, de, uit de 19e eeuw hangen erin. En er hangen ook Engelse uh, klokken uit 1925... Maar ondanks dat dus zeg maar het een geheel gemelleerd gezelschap is... zit er een soort eenheid in. En daar heeft mijn, met name mijn grootvader... dus ook een hele sterke hand in gehad. Kijk, in die tijd had je nog geen uh, uh, cassette-recorders, of... Uh, je had stemvorken. Dus als er weer eens een klok te koop was... dan ging mijn grootvader met zijn stemvorken... ging die naar uh, die stad toe, bijvoorbeeld naar Zutphen. Ja? Daar was de wijnhuisstoren uh, uh, afgebrand... en er waren wat klokken naar beneden gekomen... En nou ja, de bijaard was verloren, maar er waren nog een paar klokken die te koop werden aangeboden. Toen ging mijn grootvader gewoon met zijn daar naartoe. En dan dacht hij van, nou, dan ging hij testen. En van, hé, hey, nou, dit past goed in de Sint-Jans Want en, elke klok is zijn eigen toon. Ja, dat klopt toch? inderdaad. En ja, de stemming, je moet, weet je. En, ja, het, en, het, het, en de kwaliteit, de toonkwaliteit, zeg maar. Dat is, dat, uh, nou, goed, en, dan, en zo is die berg eigenlijk langzaam zeker gegroeid Zeg van wat hij nou is. En dat is eigenlijk een heel grappig karakteristiek. Maar wat ik zelf als uh, modern componist... Uh -huh. gewoon heel erg boeiend vind van zo'n samenstelling... is dat het eigenlijk een... Uh, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Kijk, als je viool hoort, dan zijn, zeg maar, is het dat instrument is één, zeg maar. Het is gewoon één geluid, het komt uit één, uit één uh, klankkast. Zo'n bijheid is eigenlijk samengesteld uit een heleboel klokken. En elke klok is daardoor eigenlijk heel zelfstandig... En dan kom je natuurlijk meteen eigenlijk bij zeg maar, Dodecafonie uit... waarbij elke toon zeg maar, een zelfstandige plek heeft in de reeks. En zo heb ik eigenlijk de Bert ook altijd gezien... als een echt heel modern, hedendaags muziekinstrument. Waarin ook vooral Dodecafonie... De twaalftoonstechniek. Twaalf, ja, sorry, twaalftoonstechniek. Ja. ja, echt heel erg goed opklinkt. Want uh, dat maakt eigenlijk dat de baard ook een soort atonaal instrument is. Ja. Ja, dat het gewoon dat een samenstel is, wat, je gewoon, wat onbeschrijfelijk is. Kan je dat laten horen? Want dit is wel. Um, ja, ik voor heb... mensen die met muziek vertrouwd zijn, is dat natuurlijk begrijpelijk. Hè? Die ontwikkeling van de, van de muziek in met name de 20e eeuw, waarbij de, de, de verhoudingen tussen de tonen op losse schroeven werden gezet. Ja, dus de, ja. de, de harmonieën en de functionele verhoudingen. En kwam elke toon op zichzelf te staan. Of ja. Elke, ja. Um, kan je dat laten horen op. Uh, ja, uit. dat kan. Uh, Want dat, jij maakt ook echt moderne muziek op. Ja, klopt. Ik heb uh, voor November Kijk, Music... Weinig. een stuk geschreven. Oh, dat heb ik hier. Um, ja, we zitten hier dus vol. Dat begrijpt u. <laughs> vol met deze. Ja. Even kijken. Vol met uh, cd's. Deze bedoel je? Uh, ja. ja, die is het inderdaad. Uh. November Music is ja. een groot muziekfestival in het zuiden. Ja, lands. klopt. met uh, Vooral uh, de dus hedendaagse... Uh, uh, muziek En ik heb toen samen met Jorgen Tamminga... een uh, project gehad. Waarbij hij een stuk schreef voor elektronica en klokken. En ik heb een stuk geschreven... wat alleen maar gewoon voor klokken zelf is, zeg maar. Hm. Ik, en, heb, ik uh, heb nu dat stuk van, uh, dat je met uh, Jorrit uh, Tamminga hebt gemaakt, samen. Nou nee, nee, dat heeft, is van Jorrit zelf, uh, zeg maar. Ik heb het Pff, gewoon uitgevoerd. En, en Jorrit, Jorrit, maar heeft je hebt het dan zeg zeg maar. in zekere samen gemaakt. Ja, klopt. Dat nou, heb nou, ik ja. nu opstaan. Ja. Kijken of we dat kunnen laten horen. Dus... Jij zit spelen. Ja. En Jorrit zit met zo'n computertje. Ja, die, die modelleert zeg maar het geluid van de klok. Ook boven in de toren? Ja, dat is Ja, klopt. En het publiek staat ook in de toren. zeg maar, zat bij ons. Want <lacht> dat is dan niet in de stad te horen, zoiets. Uh, nou, dat moet nou, wel. De elektronica het is altijd in de stad te horen. Was niet echt in de stad te horen, maar de klok zelf wel, zeg maar. yeah. ja, Het is wel fascinerend hoor. Dit is een beetje onheilspellende uh, muziek. Is het? Ja. Nee, nou. zou je denken. Zo klinkt het ja. wel, ja. het <sus> wel ja. perfect ja. voor 22 minuten ja. Ja. over 12 en uh, ja, 44 ja. seconden. Ja. Ja. Ja. Nee, het was gewoon overdag ja. sp sp spannend. Dit is echt spannend. Ja, dit is echt heel spannend, ja. En nou hoor je dus, zeg maar, elke klok klinkt afzonderlijk. Maar het is dan een soort orkest geworden, zeg maar. Met Doordat klokken. hij verlengt, hè, de jo Hij verlengt de, de klanken, als het ja, ware, gaat zeg maar. mengen. Ja, uh... klopt. Daarbij, ik bedoel gewoon, zeg maar, je hoort dus toch nog, te, nog echte klokken, ja. zeg maar, heen komen. En die klokken, die klinken, zeg maar, afzonderlijk. Je hoort niet, zegt iets van, god, dat is één muziekinstrument ja. wat je hoort. Maar het is eigenlijk een soort orkest, zeg maar. Ja. Omdat die klokken zijn, gewoon zelfstandig zijn in het instrument. En met een eigen klok. Kwaliteit, met zelfs een, soms een eigen gieter, zeg maar. En daarom leent Beert eigenlijk zich heel goed voor moderne muziek. Ja. Mooi ja. dat het ook eh, en gaat over de oplossing van het conflict tussen individualiteit en massa. Ja, absoluut. Ja, heel goed. Ja. Ja. In, in dit symfonische stukje. Ik vind het ook ja. trouwens prachtig klinken, Joost. Ja, Oost, zeker. Ja. Doe je dat vaak, dit soort dingen? Of is dat dan toch, zijn het dan toch incidenten? Nee, ik probeer eigenlijk elk jaar wel één of twee keer... gewoon een, een bijzonder project te doen... met uh, gewoon een, uh, een andere componist of met een kunstenaar. Vorig jaar heb ik voor de Boulevard het festival De Boulevard met Bert Vogels... een heel uh, gek project gehad waarbij we de bij uit omtoverden... in een soort, uh, soort hele grote speeldoos... met hele virtuose vogeltjes die tegen de klokken aantikten... en licht gaven, waardoor je in één keer... Ja, de bijaard ook niet meer buiten hoorde trouwens, want het was heel zacht en heel snel. Waardoor je ineens een heel ander soort instrument hoorde. Um, ja, en uh, ik, ik initieer, initieer dit soort projecten ook om dus de bijaard in de belangstelling weer te brengen. Want door het toenemen van het verkeerslawaai is eigenlijk zeg maar de bekendheid van het instrument... en ook natuurlijk van de bespeler heel erg afgenomen... Ja. Uh, mensen hebben mensen nog door dat jij zit te spelen. Nou vaak niet, denk ik. Ja, weet je, ja, kijk in een stad als Den Bosch zijn we al twintig jaar bezig met allerlei projecten. Ik heb dus over een aantal mensen een stichting, de Stichting Bossebeeren, die dus gewoon ook ja uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de de bij echt op, opnieuw in de belangstelling probeert te brengen. Uh, maar ja, goed, kijk, het, het is voor, voor de jeugd bijvoorbeeld, is het gewoon ook heel onbekend instrument. Kijk, weet je, je bent gewend dat er ergens een computer aan staat, of een recorder aan staat, of weet ik veel wat, weet je. Uh, en dan denk je, keer zit er iemand eigenlijk onzichtbaar in die toren muziek te maken. En je moet het ook registreren, je moet ook regis, bewust registreren dat, dat, dat die melodie, hè, want je, je maakt dan melodie ja, ja, toch klopt. ook, ja. muziek dat die zich toevoegen aan het, het geluidsspectrum dat al bestaat in de stad. Ja, dus je moet er ook bij stilstaan. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen denken dat er, dat er een... Je hebt het over speeldoos. Ja, klopt. Dat er een, dat er een machientje aangaat. Ja, dat klopt. Ja. ja, nee, dat zou dat ook zou kunnen. En, en dat gebeurt ook trouwens in Nederland volgens mij toch? Ja, ja natuurlijk. Elke, je hebt dus in elke toren heb, heb je dus een automatisch spel wat elke kwartier zeg maar. Precies, gewoon het ja. een, een geluidssignaal geeft zeg maar. En dat wordt gewoon uh, ja. elektronisch gestuurd. Maar ja, dames ook eigenlijk de clue. Dus als, als ik bijvoorbeeld echt uh, zelf met de hand bij het speel, dan doe ik, dan probeer ik ook altijd zeg maar een bepaald soort uh, iets extra's aan toe te voegen. Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld moderne muziek speelt op Beirut, is het natuurlijk gewoon zijn mensen niet gewend, dus dan gaan mensen toch al vlug ja. naar boven kijken. Dan denk ik zo'n hele wereld vergaan... zit er iemand gigantisch uh, uit te halen. Kan je dat ja. zien trouwens? Of, of zie... uh, nou ja, als nee. ik zit bij Beirut spelen, niet. Maar, de organist uh, heeft nog een spiegeltje ja, meestal klopt, om, om de, nee, de gemeente het zit helemaal hier. afgesloten. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, ja. je, je probeert ja, ja, wakker te schudden of bewust te maken. Ja, dat is dan klopt. een ding. Ja. Um, Vind het niet vreselijk trouwens? Dat je, daar... dat, je, dat je daar zit? Doe je... Hoe vaak speel jij? Uh, uh, paar keer per week, zeg maar. Vier keer per week. Ja, niet alleen in de bos, maar ook in een ja. uh, paar andere steden. Maar dan zit je... Uh, hoe lang dan? Ja, zit je een uur, uh, zeg maar. Ja. Uh, zit je te constateren. Ja, dat moest ik in het begin ook heel erg aan wennen. Dus toen ik uh, net bij het dier werd, uh, was... Uh, nou ja, goed, weet je. Toen ik na mijn eerste marktbespeling... sloeg ik de deur achter me dicht. En uh, mm, verder uh, geen reactie. Ja, <laughs> Kijk, en ik ben natuurlijk... Mijn klarinet is mijn eerste instrument, Ze dus dan sta je op een podium. Dus je bent gewend ja. om applaus te krijgen, je bent gewend om oogcontact te hebben met je publiek. Dat is eigenlijk heel belangrijk voor een muzikus. Uh, want je speelt eigenlijk toch naar je publiek toe. Hè? Dus als je bijvoorbeeld uh, hele... Uh, ja, je voelt gewoon als het publiek zeg, met je meeleeft of, of dat geïnteresseerd is. Dat heb je natuurlijk in die toren helemaal niet. Dus dat, toen wist, wist ik wel van nou, dat gaan lange jaren voor me worden als dit zo doorgaat. <laughs> Maar toen had ik me meteen voorgenomen, oké, okay, maar dan ga ik er iets aan doen, zeg maar. Ik ga, weet je, ik wil gewoon toch in de picture komen. Ja, hoe doe je ja. dat dan? Want even los van die, die speciale projecten. Ja, klopt. Ja. Dat, dat snap ik. Maar het jaar is veel langer ja, dan dat. Nou, dus hoe doe... doe je het dan, als je nu, morgen moet je weer spelen. Ja. Dus hoe, hoe, hoe beleef je dat dan? En, en hoe voorkom je dat je daar niet helemaal eenzaam wordt? Nou ja, goed, je doet het gewoon. Uh, kijk, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik honoreer verzoeknummers bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> dus mocht je ook uh, gek ideeën hebben, <lacht> nou ja, dat deze... Nou, nu ja, daag je ja, me uit natuurlijk. Ja, um, dat, maar, ja. nou, u kunt bellen, dan is heren. Wanneer ja. moet je spelen? <lacht> maar dat hou ik nou geheim. Nee, nee, nee, <lacht> nou, dan, ergens binnen deze... U mag bellen, dames en heren. Ja, ja. 0800 <lacht> 1121 met, met verzoeknummers voor ja, Joost van Balkom. Ja. <lacht> uh, um, nou ja, voor ja, dus voor het, uh, bij, bij het spel Mo Even morgen en overmorgen niet, want dan wordt die Sint-Jan. Dat is een officiële ja, um, klopt, festiviteit ja. rond die uitgepakte Sint-Jan. Ja. Dus dan zal het lastig gaan. Maar volgende week, ja. dan moet u wel straks, zeker na Ene moet u even bellen. <lacht> 0800 112. en we gaan ook over andere dingen praten, over de geluiden van de stad. Luistert u wel eens nee. naar de stad, bijvoorbeeld, zou mijn vraag zijn. Uh, zijn er plekken in de stad of in uw omgeving waar u, mm. waar u vindt dat er muziek in zit... Um, 0801121. Um, dit is Casa Luna. Goed. Maar goed, dat, dat dus. Dat is een relatie creëren met, ja, met de anonieme stad die het eigenlijk niet hoort. Nee, klopt. Kijk, en uh, ja, goed. Uh, uh, en de manier van spelen. Zeg maar. Kijk, je kunt gewoon uh, Vader Jacob spelen bij wijze van spreken. En dat, uh, ja, weet je, dan gaat het ene oor in het andere oor uit. Maar je kunt dus ook gewoon door je musicaliteit. En je, en, en je repertoirekeuze kun je dus gewoon uh, mensen proberen toch ja. nou, dus te trekken. Maar het moet ook weer niet te veel zijn. Kijk, je bent ook je moet straat... niet lastig zijn. Nee, toch? Precies, kijk, nee. Je bent ook een straatmuzikant ja. in principe. Kijk, ja. weet je, dus je weet het wel. Als, als er gewoon staat je een, een winkel hebt en er staat gewoon een hele tijd een accordeon spelen voor je deur. Dan heb je, precies, oh je begin, Weet je, loop even door. Ja. En dat geldt ook voor een bijaard. Weet je. je moet ook een beetje daarin weer een, een ja. modus vinden. Zeg maar. Is het ja. moeilijk trouwens. Uh, Want ik... je zegt, dat vond ik wel geestig. Ja. Zet, er zit dus een filmpje op onze website, <laughs> kazeluna.ncvnl. Dan zie je jou even spelen. Je zegt, je speelt met je handen. Nee, je speelt met je vuisten. Ja, klopt. Ja. Ja. Je ah. ramt echt. Ja. Bah, bah, op die. Ja. Het is een beetje als een soort, een soort stokken ziet het eruit. Een soort orgelachtig uh, klavier. Maar je ramt erop. Dus de, de, de subtiliteit... Nou, je kunt wel subtiel spelen hoor. Kijk, het is, uh, het is maar heel eventjes wat er. Een, uh, dat dat zo, zeg maar, die opname van. Uh, ja. uh, van, van het filmpje is maar heel kort. Maar bijvoorbeeld een stuk van Jorrit, zeg maar. Dat, ja. dat kun je echt heel mooi zacht spelen. Weet je, en je kunt hard spelen of bijna. Je moet wel slaan. Ja, je moet, ja, slaan, je moet wel slaan. Kijk, die klokken in de sint Sint-Jans, uh, die, die zijn ja. dus heel zwaar. Kijk, de zwaarste klok weegt 5,5 ton. Uh, en het lichtste klokje weegt gewoon uh, 10, 20 kilo. Dus, weet je, dus je hebt het gewoon. Daartussenin zitten dus gewoon een hele, heel, ja. hele reeks van klokken die ja, vooral in de laagte gewoon heel zwaar bespeeld, bespeeld worden. Met handen en voeten. Dus je moet wel wat kracht voorzetten. Maar je kunt gewoon ook heel genuanceerd spelen. Ja. Maar als je dat hoort, dan is het des te knapper als je heel snel kunt spelen bijvoorbeeld. Ja, dat is eraan ja. snel, maar je moet wel nou ja, kracht gebruiken. Ja, dat vind ik wel wel ja absoluut. Ongelooflijk ja. eigenlijk. Ja. Ja, dat is een goede training, hoor. Dus, uh... <touwtje> het houdt je fit. Op... Ja, dat was... Ik heb op woensdagochtend altijd een triathlon. Ik fiets naar de Sint-Janstoor. Dan beklim ik hem en dan ga ik bespelen spelen. <touwtje> de triathlon van Joost van Balken. Ja. Ja. <touwtje> ja, het, is, nou ja, het is een beschrijving van, uh, van Bertus Aafjes, volgens mij. Die is wel eens mee geweest. Nou, dus we hebben het over het jaren 40 met je grootvader. Ja, met mijn grootvader, ja. ja. Ik weet niet waar ik het vond, maar dat weet jij misschien. Ja, laatst. Nederland zingt de tijd. Het is een, uh, is een uh, bundel van reisverhalen van Bertus Aafjes. ja. En ja. dan beschrijft hij hoe, hoe, uh, hoe die zelf halverwege al kapot is van vermoeidheid. Ja. Terwijl je grootvader aan een, hart, een hartpatiënt ja, was. Ja, hij was hartpatiënt en die, die scheefde toch weer naar boven om daar gewoon... Uh, die moest wel, uh, die was zo gedreven. Ja, klopt inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ja, goed, zo is mijn vader dus ook eigenlijk in het, dat vak bij haar dier gerold. Want mijn grootvader was inderdaad op een gegeven moment ja, uh, gehandicapt. Want hij had inderdaad een taal hart. heeft later ook nog geloof ik, een hersenbloeien bijgekregen. En op een gegeven moment is mijn vader hem voor de helft letterlijk gaan vervangen, zeg maar. Dus mijn, vader speel, mijn grootvader speelde dan eh, laten we zeggen de lichte klokjes. En mijn vader speelde dan de zware klok. Zo so, duurbaan, zeg maar, maar, dan avant van la alle letter. <laughs> ja. Wat geweldig ontroerend is dat? Ja, zeker. Ja. Vader en zoon die samen dat ene instrument maken. Ja, klopt. Ja. En zo ben ik er eigenlijk uiteindelijk ook ingerold. Want ja, mijn vader die wilde op een gegeven moment, uh, ging op vakantie wel eens. En dan ging ik in de zomervakantie als een soort vakantiebaantje, hem vervangen, zeg maar. En, uh, en dat vond ik eigenlijk zo leuk om te doen. Kijk, uh, vriendjes van mij zaten vakken te vullen... en uh, ja, ik was gewoon even de bijaardier van Den bos oh. de, de, <laughs> ja. de, mooiste, de mooiste straatmuzikant die er is. Ja, absoluut, ja. ja. Want die, dat hoor je namelijk in de hele stad. Weet je dat hoe groot je bereik is? Ook? Je, tot uh, dat hangt helemaal van de wind af. Ja, dat is, ja, ja. kan het kunnen weten. Ja. Ja, Weersgevoelig. Ja. Ja. Zullen we nog iets laten horen? Dat, dat vind ik dat je dat verdient. Van een van die, die, die bijzondere dingen die je dan zelf uh, teweeg brengt in de stad. Wat is dit voor schrijfje: Voices, ja. Pipes en Bells. Um... Ja, dat is een project uh, met uh, wat ik met een aantal componisten heb gedaan... met het Brahms Kamerkoor, ja. een paar jaar geleden. Toen hebben we eigenlijk een aantal stukken geschreven voor uh, Orgel, Bijjaard, natuurlijk weer Bijjaard in, en Kamerkoor. En, uh, uh, uh, en ik heb toen eigenlijk een stuk geschreven, dat heet The Begin and the End. Hm. Um, en, uh, nou ja, luister maar. Ja, het is het beginning. <laughs> ja, Zeg maar, vanuit de, de, de, de, de, de, de zienswijze van een huisvrouw, zeg maar, de rotsfeer van een oorlog opgrijpen. Dus mm. so after every war, someone has to clean up, clean up. Vandaar de end yeah. and the beginning. Ja, yes, inderdaad. Yeah. De rituele kracht van zo'n koor. Hè? Ja, klopt. Yeah. Nou, het bijzondere van dit project was eigenlijk dat we dus eigenlijk dit, uh, de bijaard van in de toren zeg maar, naar ja. de concertzaal hebben gehaald. Dus het koor zat gewoon in de kerk met het orgel. En uh, via een groot beeldscherm uh, kon, mensen dus, uh, kon het publiek dus de, de bijaardier en de organist zien. En het geluid van, dus de, van de bijaard werd dus gewoon, zeg maar, via speakers gewoon de kerk ingebracht... Waardoor het eigenlijk een hele grote aanvulling was ja. op, de, op het klankspectrum met de orgel erbij. Ja, dat, ja, dat moet een groot succes zijn geweest. Ja, dat was echt heel goed. Ja, ja, we hebben het in België uitgevoerd en we hebben het in Tilburg en in een bos uitgevoerd. Uh, ja, en het was, trok telkens heel veel mensen. Dat was echt heel leuk. Ja, ja. Ja. Um, hoe, hoe zit het nou? Voer jij eigenlijk een verloren strijd? Nee hoor, zeker niet. Nee, is <laughs> klinkt inderdaad. Ja. Nee, ja. Het <laughs> gek ja. dat het nou zo nee. overtuigend klinkt. Ja, ja. nee, nee nee, wel ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het is, uh, kijk, het is natuurlijk een, een andere tijd waarin je, waarin je leeft. Uh, dat, dat is gewoon, dat staat buiten kijf. Maar er is op dit moment bijvoorbeeld heel veel aandacht voor cultureel erfgoed. Uh, dus in die zin heb je eigenlijk ook weer tijd mee, zeg maar, als het om het gaat. Nou, Sint-Jan is net helemaal voor, weet ik voor hoeveel miljoenen gerestaureerd. Ja. Uh, de bijaard is eigenlijk ook nu ook voor, voor, voor iets van zeven ton ook weer gerestaureerd zeg maar. Dus de bossen. Het was dus onderdeel van die van die Ja, die het was niet echt een ja, niet met deze restauratie, maar het was eigenlijk een een, een losstaand onderdeel. Het okay. zijn allemaal verschillende potjes. Maar dat is wel een teken dat eigenlijk cultureel erfgoed in Nederland op dit moment gewoon heel erg belangrijk is. En dat merk ik ook, want uh, ja, we hebben dus ook in de Sint-Jan dus een vrijwilligersorganisatie die dus rondleidingen daarvoor zorgt. En ja, er komen duizenden mensen, bezoeken de Sint-Jan storen, eh, zien daar ook... We hebben daar ook een soort museumpje ingericht wat, wat gaat over uh, de klokkengeschiedenis uh, in, uh, in Den Bosch. En ze kunnen wij ook live zien spelen, bijvoorbeeld in het weekend. Uh, we hebben nu een heel grappig project met de stichting. Het heet het Online. Want je zei net van die verzoeknummers. <laughs> <Ja>. Maar <laughs> binnenkort <laughs> ja. kun je dus zeg maar op internet uh, inloggen. Op onze site. Ja. En dan kun je dus zeg maar mij zien spelen. Als ik dus op woensdagochtend in de toren zit. En dan zou je dus in principe mij dus ook S verzoeknummers kunnen zien ja, spelen. Ja, goed zeg. Ja. Wat is, de, wat is de, de naam van die website? Uh, ja, het is bossenbijuitstichting.nl. Maar, ja, dan moet je het wel goed de, spellen natuurlijk. Ja, klopt inderdaad. Het is, maar, het is redelijk maar. ingewikkeld. Maar, beste nou, dat, ja. dat is nog niet online, maar dat nee, gaat online. Nee, het is online. nog niet online. Het gaat online, zeg maar. En, uh, en dat is ook weer zo'n project waarin je dus eigenlijk zeg maar, het onbekende ja. gewoon bekend maakt. weet je Kijk, als ik nu bijvoorbeeld uh, naar uh, een scholenproject zou lanceren voor de basisscholen rondom Beijert... dan kun je dus meteen zeg maar, de, met de kinderen gewoon inloggen op de Sint-Janstoren... Hm. En dan kun je daar eigenlijk vir, uh, even, even rondkijken, hoe ziet het eruit en zo. En uh, we hebben nog in dat project nog een extra lolletje, dat je eigenlijk de camera buiten hangt. Dus je kunt dan even kijken wat voor weer het daar eigenlijk in de bos is. <lacht> dus mocht je dan uh, de, de s ochtends daar de bos willen afreizen, die weten wat, uh, uh, ja, wat voor weer het daar is. is daar, handig, goed, ja. dan kun je het via onze webcams uh, gewoon doen. Ja. Ja, dat is bijzonder. <lacht> Inzet van nieuwe techniek dus om, om toch dat culturele erfgoed ook. Uh, mee te nemen naar de 21e eeuw. Ja, klopt. Maar toch blijft mijn vraag nog wel geldig. Je, je, ik, ik zei ook bij het begin van deze, deze ontmoeting... dat jij het liefst in de 19e eeuw was geboren. Ja, ik heb wel een uh, soort, soort, uh, soort traagheid... die wel meer in de 19e eeuw thuis past dan, uh, dan, uh, hm. dan in de 21e eeuw. Uh, Wat houdt die traagheid in? Uh, nou, ik... Uh, uh, kijk, de manier waarop ik bijvoorbeeld werk... is dat ik bijna alles zelf maak, zeg maar, of zelf doe. Dat kost heel veel tijd. Dus, uh, en die, ik merk gewoon bij mijn eigen studenten... dat ze die tijd niet meer hebben, zeg maar. Gewoon, weet je, even vlug gewoon even downloaden, weet je. Uh, ja, even... Ik, ik zag vorige week, als, uh, had ik een collega, uh, sprak ik... en die liet zijn iPhone zien, weet je. Gewoon, ja, ik, kan, ik kan even een akkoordschemaatje haal ik even van internet... uit de book. Kijk, en dan heb ik een band in de box. Het zit, zit in die iPhone. En die maakt zomaar een arrangementje. Luister maar. Ja, weet je. En dat doe ik dan een dag over. Ja, en hij doet even in, in één ja, seconde, zeg maar. We hebben het nog niet ja. eens over de klokken die gemaakt moeten worden. Ja, maar, maar je kunt zeggen, dat is winst. Dat is geweldig. Ja. Want dat, dat is een duizelingwekkende hoeveelheid aan mogelijkheden. Toch heb jij sepsis daarover. Ja. Nou, en waarom ja. is dat dan? Wat verlies je dan als je met, met volle overtuiging in die ontwikkelingen uh, stapt. waar die jonge generaties gewoon zich volledig aan hebben overgegeven? Al? Ja, goed. Wat uh, verlies je? Ja, je, je, je, verliest, uh, je verliest diepte. Een hele, hele grote manier van diepte, zeg maar. En, uh, ja, en, uh, uh, Wat zit er in die diepte? Uh, er zit, ja, er zit. Uh, er zit uh, ja, God, dat is vind heel je dan. Ja, dat is heel ingewikkeld uit te leggen. Kijk, het, er zit heel veel emotie. Uh, want uh, ja, kijk, als je als je zelf zeg maar arrangeert of componeert of creëert, dan krijg je een ander soort emoties dan dat je het gewoon eventje, eventjes van YouTube afhaalt of weet ik veel waar vandaan haalt. Heb je geen geen verstandhouding met zo? N... Nee, precies. Ja, je, Is... uh, weet je, je kent het niet eigenlijk. Je kent het niet echt. Zoals je een eigen stuk schrijft of of je creëert een eigen schilderij of, of nou ja, noem maar wat op. Weet je, dan ken je het helemaal van binnenuit. en als je dan iets mee gaat doen, bijvoorbeeld als je uitvoerend muzikus bent en je gaat dus een eigen stuk uitvoeren, wat ik dus vaak doe, weet je, dan, je, dan, dan, dan, dan kom je op een heel andere dimensie terecht, ja. dan dat je puur reproductief, uh, reproductief bent. Ja. En, uh, en ik zie gewoon bij mijn studenten gewoon ja, nou, uh, ja, toch een soort vervlakking op een gegeven moment. Weet je, het gaat allemaal heel snel. Dan ga ik er mee, hoor. Want ik weet, je, je moet wel. Eens gaan. Ja, je mo en je moet ook natuurlijk meegaan. En zo is het hele onderwijs ook op dat moment ge ja, georganiseerd. Absoluut. Dat in ieder geval. Dat ja, betreft, dat bedoel ik met korte lessen. Uh, korte... korte lessen. Veel leerlingen in een lestijd. Uh, je, kunt, uh, ja, uh, je mag nog maar een paar jaar over een bepaalde studie doen. En, uh, terwijl jij als docent eigenlijk dan pas begint, zeg maar. Ja, ja. Want ja, kijk, uh, uh, het leven is natuurlijk gewoon een aaneenschakeling van processen. En op het moment dat je daar in die, in die aanschakeling, zeg maar, schakel ertussen uithaalt... dan eigenlijk klopt het dan niet meer echt, zeg maar. Het groeiproces klopt. Ja, niet het meer. groeiproces inderdaad. En ook het belevingsproces. Kijk, en dat is dan, zoals ik het nou vertel, is dan heel zwaar, zeg maar. Nou ja, misschien is het dat ook wel. Ja. Of, of wij missen iets van die, die nieuwe boot, die boot van de nieuwe, nieuwe tijd. Dat kun je ook zeggen. Of ja, die, die wezenlijk anders beleefd wordt. Ja, dat, of dat er zijn mensen die dat zeggen. We maken een soort soort. soort beschavingswisseling mee. Ja, klopt. We gaan een nieuwe tijd, echt een wezenlijk een andere tijd. Ja, de, de, de beleving is complexer, zeg maar. Ja. Ik, en misschien uh, gewoon oppervlakkiger. En zal het dat dus gewoon zijn? Ja, ja het, is het is een met... ander soort beleving. Kijk, je hebt dus bijvoorbeeld uh, een uh, compositiestroming, die heet de New Complexity, hmm. en die is daar een beetje op gebaseerd, zeg maar. Zo van, die schrijven zo'n complexe muziek, omdat ze vinden dat, dus, zeg maar, de, de nieuwe generatie zoveel processen tegelijk kan ervaren, hè, je zoon zit eh, en te gamen en te computeren ja. en eh, tv te kijken en een telefoon en zijn huiswerk te maken. Uh, en uh, ja, goed. En dat is een bepaalde ander soort beleving, zeg maar. Als waar ik voor zou kiezen. Dat begrijp ik. Ja. Um, zou het echt leuk zijn geweest in de 19e eeuw? Ik vind het, Joost van Balkom, mm. ook wel heel mooi dat jij dit zegt. Mm. Dit pleidooi voor de diepgang. Terwijl je ook zo hartstochtelijk bezeten bent van. De, de, de klanken van de bijaard die uiteindelijk ook verwaaien... Ja, in de stad ja. als iets wat heel vluchtig is. Ja, maar ja, goed, dat doet me dan denken aan, een, aan het uh, gedicht... dat is op de zwaarste klok van de Sint-Jan staan. Dat is... Ik luid op iedere heilige dag, ik maak bekend des doods beklag... maar ik dreun u het godelijk binnen aan, bidden aan, maar mijn hart mijn hart en mijn stem... zullen immer verder gaan. Ja, het is, het is, dit behoort by far tot... Een van de allermooiste slotzinnen yes. van de gasten yes. van Casaluna. We hebben er heel wat. Dankjewel, Joost van Balkum. <laughs> uh, luistert u wel eens naar de stad? Naar een bijaardier of naar gewoon de geluiden van de stad? En zit er dan muziek in voor u? En, en, en, en registreert u dat? Is het een speciale plek? Zoals voor mij, Jardin de Luxembourg in Parijs. Bel met dat soort verhalen en met verzoeknummers voor Joost van Balkum. 0800-1121. Twitter mee. Hashtag Casaluna. Of e-mailen. Nou ja, ach, u kent dat wel zo langer. <laughs>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 Radio berg -Ik. Radio berg -Ik. Het radiostation voor berg eik. Radio berg Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goedendag. dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio berg -Ik. Goedendag dames en heren, dit is Pier van de Eerste u hoort het al. Ik zit hier tegenover mij een van mijn beste kennis, dat is natuurlijk uw ankerman Toon Sporenberg, en we gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Zal nou, ik een bedrijfsnieuws doen? Nou kijk, zo kan het dus ook. Ja, nou, zo kan het dus wel. Ja, tuurlijk. Nou, daar sta ik van te kijken. Waarom? Dat jij openhartig in de uitzending zegt: beste kennis, ja. ankerman Toon Sporenberg. Ik ken mijn plaats. Maar ik doe het bedrijfsnieuws. Goed? Goeiedag. Zet hem maar klaar, de tune. Zet hem maar klaar, Tetje, Hou je buiten jij, Toons Borenberg. Tetje, zet hem maar klaar, de tune. Want ik ga doen het bedrijfsnieuws. Goeiedag, in het kader van bedrijfsnieuws een waarschuwing van Kunststof Kozijn en Bergijk. Dat is dat bedrijf dat huis-en-huis zo reclame maakt voor de Kunststof Kozijnen. Die zijn van een speciaal soort kunststof. En heel veel bergijkenaars hebben ze al laten plaatsen met zo'n leasecontract waarvoor je tot aan je dood ongeveer 42 euro per week moet betalen... voor je lease kunststof kozijnen. Het bedrijf laat ons de volgende mededeling doen. Bij het naadplaatsen van de kunststof kozijnen... kunnen zich de volgende bijwerken bij u voordoen. Oorzuizen, hoest, haarverlies, maagstoornis... opgezwollen of koude handen en voeten, slapeloosheid, nachtmerries... geheugenverlies, diarree, neerslachtigheid, droge mond, hartkloppingen... een vermindering van de hartslag onregelmatige hartslag, pijn op de borst, flauwvallen... een verminderd behoefte aan seks, hoofdpijn, misselijkheid... moeheid, duizeligheid, tintelijk gevoel en allergieachtige reacties... zoals uitslag, galbulten en jeuk. Het bedrijf Kunststof Kozijnen Bergijk... aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid... bij het uh, zich voordoen van deze bijwerkingen. Tot zover. Radio. Berg Eik. Dames en heren, een politiebericht. En het betreft hier een diefstal golfclub. Afgelopen dinsdag was een 60-jarige inwoner van Berg Eik een golfballetje aan het slaan op het voetbalveld aan de Eerste dijk. Dat is natuurlijk geen doen eigenlijk, maar goed, hij was er toch mee bezig. Toen de man zijn golfballetje ging ophalen... zag hij drie jongens, variërend in de leeftijd van twee tot 2,5 jaar twee golfclubs pakken en hardweg fietsen. Tijdens de achtervolging gooide een van de knapen, namelijk die van twee... de golfclub weg. De andere nam de club weg. En dan is er nog een alcoholcontrole geweest. En daar werden 355 bestuurders een blaastest afgenomen. Slechts één bestuurder, een 36-jarige inwoner uit Eersel... bleek vrij te zijn van alcohol. En de rest had veel te diep in het glaasje gekeken... En het gemiddelde alcoholpriminage bij die 354 anderen was dus 2,2. En bovendien waren die 354 mensen niet in het bezit van een rijbewijs. Tot zover deze politiebewijs. Wacht even een tijdje. Die koptelefoon doet moeilijk. We zitten. Wacht even. Ja. Ja, hij doet het. Hij zit goed. Er zit allemaal groen spul aan die schelpen. Nou ja. Uh, dames en heren, u weet het. Uh, Bergrijk, uh, radio Bergrijk moet ik zeggen. Uh, heeft een uh, soort beleidsverandering uh, gemaakt. We hebben natuurlijk in het verleden altijd uh, ruimschoots aandacht besteed aan uh, mensen uit Bergrijk... Die op een of andere ni manier uh, nieuwswaardig waren. Oh, die hadden iets gepresteerd. Of die hadden een plan. Of dit of dat. Of zus of zo. Of een heel verhaal. Terwijl de luisteraars thuis ook graag nou eens willen horen wat de gewone Bergrijkenaar beweegt. Dus de hele normale, gewone Bergrijkenaar of Bergrijkse. Want in dit geval heb ik het over een hele gewone Bergrijkse. Dat is namelijk Merk Tons. Welkom, Merke. Oh, ja, bedankt. Nou, jij bent uh, een van die vele duizenden hele gewone, normale Bergrijkenaren. Uh, en de vraag van uh, ons is dan altijd... wat houdt jou zo in het leven als gewone weghekse bezig? Nou, ik ben gewoon huisvrouw. Ik heb drie kinderen en vier kleinkinderen. Die uh, daar pas ik vaak op. Dus de middag ga ik ze van school. S Middags, uh, als, de, als mijn eigen dochters moeten werken, dan zorg ik voor ze. Dat houdt mij bezig. Dat was het. Ja, s'avonds kijk ik televisie. Anders nog iets? Nee. Dus we zijn klaar. Nee, ik had toch een keer... Daarvoor kwam ik je toch? Dat was toch doorgemaakt. Nee, dat is dan wat, wat jou eventueel niet gewoon maakt. Maar wij willen juist met jou praten over wat jou zo... stuitend, vervelend, saai gewoon maakt. Nou, wat ik een keer heb meegemaakt, dat, dat was... Nee! Dan ga je een avontuur zitten vertellen. Nou, ik had, nou, vertel maar even. Nou, dus toch elke, elk jaar is toch van de Sinterklaasvereniging... Mm -hmm. van de winkeliersvereniging... Mm -hmm. kende ik toch wat winnen? Mm -hmm. Maar dan, dan is me net de vraag... of je het op het juiste mm -hmm. tijdstip hebt gekocht. Ja. Nou, dan hebben wij een keer wat gewonnen. Oh. Want wij gingen naar Slenders Witgoed. Mm -hmm. En uh, man en ik die toen nog leefden... hebben een gasconfort ja. uitgezocht. Mm -hmm. Dat hadden we ook echt nodig. We mm -hmm. hebben niet gewacht tot die actie was. Ja. We hebben een gasconfort gekocht. Mm -hmm. En toen we het kochten, zei de winkelier nog... Ja, ja. Zak hem zetten op half twee ja. of om, uh, op half drie. Want we kochten het om, um, ja. om, uh, om twee uur. Mm -hmm. Dus dan kun je een half uur ervoor of een half uur Oké. Okay. En wij zeggen oh. van, uh, nou, doe maar half twee. Ja. En later viel het lot op uh, half drie. Oh. Nou, dat is vette pech. Uh, dus wij hebben toen niet dat geld. Dan krijg je de, de aankoopgeld dan terug. Ja. Maar dat kregen wij niet, omdat we de oh. verkeerde keuze hadden gemaakt. Ah, ja. Nou, het is maar wat. Uh, ontzettend bedankt. Ja, dat was het. Ja, wegwezen. Wat is dat met gewone mensen? Ik word een knetter gek van, van die gewone mensen. Ze moeten dood. De gewone mensen moeten dood. Ik word gek van gewone mensen. Ah! Gewone mensen. Kapot schoppen zeg ik. Gewone mensen. I'll speak Hier nog even nagekomen uh, bericht, bedrijfsnieuws. Het is nog even van uh, kunststofkozijnen Bergijk. Er zijn wat in het vorige bericht wat bijwerkingen weggevallen. Dus na het uh, geplaatst hebben van die kunststofkozijnen... kunnen ook nog voordoen zwarte ontlasting, bloed in de urine, suiker in de urine... onvoldoende werking van de lever, oorzuizingen, gehoorstoornissen en stuipen. Dit was even nog nagekomen bericht van het kunststofkozijnenbedrijf Bergijk. Zet Bergijk op de kaart. Hallo, hier is uh, Overloon. en hey, jongens. Ik uh, wou zeggen dat eigenlijk uh, voor mij de enige manier is uh, hoe wij Bergijk hier op de kaart uh, kennen zetten weer, is uh, door een heel groot schoonmaakcongres te organiseren. En dan uh, komen van heide en verre al die schoonmakers hier bij elkaar. Zetten we een grote tent neer met uh, allemaal schoonmaakspullen erin. En dan kunnen we allerlei ideeën uitwisselen. Misschien ook een ruilbeurs met attributen. Hè? Of uh, leuke stickers maken met je uh, leuke Bergijk, de schoonste stad van Nederland. Dat soort zaken. En uh, dan uh, kunnen we ook uh, daarna een hele grote schoonmaak beurt houden. En uh, dat doe ik dan. Lijkt mij een hele goede actie om uh, Bergijk, de schoonste stad van Nederland, hier op de kaart te zetten. Oké, okay, nou, houden we en uh, tot op de schoenbakbeurs. Hallo. Radio Berg Eik. Het radiostation voor Berg -Eik. Dit is een nagekomen bedrijfsnieuwsbericht van. Uh... Kunststof Kozijnen Bergijk, dat bedrijf, die komt nog even, er waren nog wat bijwerkingen uh, weggevallen. Uh, die komen zich gebrek aan eetlust, ontsteking van de alvleesklier, lever, dikke darm of nieren, geelzucht, slaapstoornissen, stemmingsveranderingen, zoals ernstige neerslachtigheid, angst, nervositeit, prikkelbaarheid, maar ook overdreven goede stemming, verwardheid, ziektebeeld met onder andere verslapping, pijn en minder gevoel van in vooral voeten en onderbenen. U kent het allemaal onder de, natuurlijk de verzamelnaam polyneuropathie. En psychische stoornissen zoals wanen, hallucinaties en denkstoornissen. Dus nu heeft u ze echt allemaal, ik zal ze nog even allemaal één keer, zoals u even pen en papier pakt, vooral als u klant bent van het bedrijf Kunst of Kozijnen Bergijk, u kreeg u even alle bijwerkingen op één rijtje. Dus, u heeft kunststof kozijnen geplaatst. Dan kunt u last krijgen van... Maar het bedrijf kunststof Berg, eh, kozijnen bij Gijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de dan optredende... oorsuizen, hoest, haarverlies, maagstoornis, opgezwollen of koude handen en voeten... slapeloosheid, nachtmerries, geheugenverlies, diarree, neerslachtigheid, droge mond, hartkloppingen, een vermindering van de hartslag... ...onregelmatige hartslag, pijn op de borst, flauwvallen... ...een verminderde behoefte aan seks, hoofdpijn, misselijkheid... ...moeheid, duizeligheid, tintelend gevoel... ...en allergieachtige reacties zoals uitslag, uitslaggalbulten en... Jeuk, een algemeen niet goed voelen, netelroos, koorts en huiduitslag... zwarte ontlasting, bloed in de urine, suiker in de urine... onvoldoende werking van de lever, oorsuizingen, gehoorstoornissen en stuipen... gebrek aan eetlust, ontsteking van de algeplezier, lever, dikke darm of nieren... geelzucht, slaapstoornissen, suicidale neigingen, stemmingsveranderingen... zoals ernstige neerslachtigheid, angst, nervositeit, prikkelbaarheid, overdreven, goede stemming, verwardheid. een ziektebeeld... onder andere met verslapping, pijn en minder gevoel van in vooral voeten en onderbenen. U kent dat onder de verzamelnaam polyneuropathie en stoornissen zoals wanen, hallucinaties en denkstoornissen. Tot zover. Uh, dat was het uh, nagekomen bericht. Uh, luisteraars, wilt u, uh, in u indien u uh, heel gewoon en heel normaal bent... ons niet meer bellen of schrijven of u in de uitzending mag? Want ik moet eerlijk bekennen, we hebben het nou zes keer gedaan... En ik zit er doorheen met de gewone Bergeikenaren. Ze bestaan, ik weet het. Er is niks aan te doen. Ja, goed, daarom morgen weer een speciale uh, uitzending van Radio Bergijk. Hoezo uh, een speciale uitzending? Nou, ik, ik ga op een reportage, heb ik voorbereid. Ga je op reportage? Ik, uh, ik, ga, uh, ik heb research gedaan. Waar heb je research aan gedaan? Nou, ik, ik geef de mensen een kleine in. En wat moet dat betekenen? Nou, gaat er al een belletje rinkelen? Komt er al iets bij je op? Met het. Ja? Raad eens? Ja, dan een zagerij. Honingraad eens? Je gaat naar. Komt geen enkele gedachte bij je op? Nee? Het is morgen Landelijke Bijendag! Ach, natuurlijk! Ja! En jij gaat daar naartoe? Ja, natuurlijk! Oh! Nou goed, dames en heren, dan, dan weet u dat alvast. Morgen uh, een reportage uh, door de heer Van Eersel. Uh, die op bezoek gaat bij de Landelijke Bijendag. Jij ja, liever dan ik. Goed, uh, dan geeft Tedje nu een, uh, met wildarm zwaaien het teken... dat uh, we aan het eindpunt zijn gekomen. Uh, ja, Tetje, ik heb je begrepen. Blijf nou maar stilstaan. Wat zeg je? Er zit een bij in je broek. Je staat helemaal niet het af, af, eindsignaal te geven. Wat heeft hij? Hij heeft een bij in zijn broek. Kijk, ja, dat, dat is een ziekte die heet sint vitusdans Daar lijkt het op. Ja, wel een komisch gezicht. Ongecontroleerde wilde spastische bewegingen. We helpen hem niet. Nee, maar we moeten wel de uitzending afsluiten, ja. denk ik. Uh, dus dat doen we. Morgen reportage. En voor alle zieke de wetenschap en alle gezonde bergrijkenaren. Kom op!